Drie uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Geen reden om te schakelen naar Feyenoord, Heracles of Twente. Sparta, niks verandert daar. Beide wedstrijden nog 0-0. Dus gelijk door naar het nws journaal met de Turkse president Erdogan wil naar Duitsland komen... zodra de nieuwe bondsregering is aangetreden. Premier Hilderim heeft dat in München gezegd tegen Duitse journalisten. De premier ziet kansen voor toenadering nu justitie in Turkije... de Turks-Duitse journalist Yücel heeft vrijgelaten. Hij zat een jaar vast op verdenking van het verspreiden... van terroristische propaganda. Dat leidde tot grote spanningen tussen de twee landen. Een Rus die op de winterspelen meedoet aan het curlen is betrapt op doping. Alexander Kruzjanitski testte positief op het verboden middel Meldonium... meldt de Russische site Sport Express. won deze week brons bij de landenwedstrijd. Hij deed mee onder neutrale vlag... omdat Rusland vanwege het grootschalige dopingschandaal... geschorst is voor deze spelen. Kruzjanitski ontkent dat hij Meldonium heeft gebruikt. Het middel is sinds vorig jaar verboden. VVD-prominent Ben Verwaaien is kritisch over het optreden... van premier Rutte in de kwestie Zelstra. Rutte wist al eind vorige maand van een fout... van de inmiddels afgetreden minister van Buitenlandse Zaken... maar zag die niet als een politieke doodzonde. Het is een misser om dat niet op je radar te hebben... zei Verwaaien in het tv-programma Buitenhof. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Zelstra had verteld... dat hij in 2006 als Shell-medewerker... bij een bijeenkomst in het buitenhuis van de Russische president Poetin was... Maar dat was niet waar. In het huis in Zwolle, waar de politie gisteren een onderzoek begon... is het lichaam van een man gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Of het de man van 38 is die al anderhalve week wordt vermist is onbekend. In de zaak werd gisteren een man van 40 uit Zwolle aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is 5 tot 8 graden. Komende nacht en morgen regent het af en toe vooral in het noordwesten en westen. En het wordt dan een graad of zes. Dit is verkeersinformatie, alleen de geest. Er staat één file en dat is op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten, want er is een ongeluk gebeurd. En er zijn twee rijstroken dicht. Eef, ik heb jullie begroting geneeld. Ja, ik jou net ook. En jullie ook.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 Of, of je kiest voor Citroën Berlingo met maar liefst drie zitplaatsen. Moment Supreme Pro bij Citroën. Tijdelijk Citroën Berlingo Economy uitvoering met 1000 euro voordeel... en financial lease van 5 jaar met 0% rente. Kijk op Citroën.nl Teamleader, de alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl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 Iets na drie. We zijn een half uurtje bezig bij Twente Sparta en bij Feyenoord tegen Heracles. Laten we daar maar eens beginnen. In de Kuip allemaal afstaat Het is eigenlijk wachten totdat Van Persie weer iets geniaals doet. Want verder speelt Feyenoord uh, armetierig erg matig. 0-0 na 34 minuten in de Kuip tegen Heracles. Twente Sparta, Andy. Problemen voor Sparta, niet zozeer omdat er gescoord is. Het staat 0-0, maar wel gele kaart. Eentje voor Dougal mist volgende week AZ uit. En eentje voor de verdediger Sander Fischer. Die moet dus uit gaan kijken, dat geldt voor heel Sparta. Nu gaat de bal de diepte in. Kans? Nee, geen kans voor Boeren, mist de bal net. De bal is bij hoed, 0-0 bij Twente Sparta. Armaals en in de Kuip. Het is een soort van serene rust, als ik jou begrijp hè, in de Kuip. Ja, en het zonnetje schijnt, het staat 0-0. Ik ben blij dat ik mijn pet heb meegenomen, want we kijken hier met z'n allen lekker die zon in. Dat is wel uh, lekker. Ja, iedereen zit eigenlijk wel lekker te kijken gewoon. Alleen het spel is eigenlijk niet om aan te zien. Dat is dan weer minder. Herakles doet het wel aardig. Maar Feyenoord is niet goed. En dat is al uh, maanden het geval. En eigenlijk dan als je kijkt naar de plaats op de ranglijst. Een vijfde plaats. Dan past dat eigenlijk ook wel voor de wijzer op deze ploeg. Acteert vandaag ook weer. Het is gewoon niet goed genoeg. En Herakles. als dit zo doorgaat, kan daar echt wel van profiteren. Sterker nog, dat hadden ze al moeten doen. En nu misschien weer voor mij vrij. vrij. En Q was nog vrijer. Maar daar gaat de bal niet naartoe over oh, mij. Dat moet hij zien. Ja, en dat heeft hij ook gezien. Want ik zie hem opkijken. Ik zie dat hij Qwas aan zijn rechterkant ziet. Maar hij geeft de bal niet. Gaat dan toch voor eigen succes? Ja, scheldt zichzelf nu denk ik uit. Omdat hij die uh, poging verprutst. Maar ja, dit is wel een beetje het beeld van de wedstrijd. Als Heracles het iets handiger doet. Nu dus weer. Als voor mij gewoon even die bal naar rechts stikt naar Qwas. Dan is het een levensgrote kans. Een hele grote kans op een doelpunt. Een doelpunt dat Heracles eigenlijk wel verdient. Want Feyenoord heeft dan misschien wel meer balbezit. Maar Heracles is het de hele eerste helft dreigender geweest. Heeft meer kansen gehad. En met Qwas zit er ook veel meer onvoorspelbaarheid in het spel... dan bij Feyenoord, dat nu via Van Persie misschien iets kan doen. Nee, hij legt hem klaar voor Boetius, maar niet goed. En daardoor kan Irakles verdedigen. Breuker stikt hem terug naar Castro. De doeltraf van de doelman is weer minder. En daardoor neemt Feyenoord over met Filena. Speelt de bal terug naar Dix, die Geel heeft. Net als zijn collega linksback Roland Baas aan Irakles zei. En dan gaat die bal maar naar Berghuis. Ja, zoek hem maar, want hij is de enige die eigenlijk wel goed speelt dit seizoen. Bij Feyenoord met 12 goals en 8 assists. Maar ook van Berghuis wil het nog niet komen vandaag... In de kuip en zo hebben we al 36 minuten gespeeld en uh, wordt het weer stiller en zit iedereen weer met elkaar te praten met de buurman, met de buurvrouw. Gaan ze straks even een broodje kroket halen en hopen ze denk ik dat het niet erger wordt voor de thuisploeg 0-0 voorlopig. FC Twente, Sparta en die. Ja, als ik broodje kroket hoor, dan kan ik hele flauwe grappen maken. Dan zie ik Kramer al van de bank op springen. Maar nee, dat gebeurt niet. 0-0 de stand. Ik zei het al, gele kaarten voor Dougal en Fischer... missen allebei de wedstrijd tegen AZ volgende week. En dat is toch wel hard gelach. Want dat zijn toch twee basisspelers. En dat is lastig voor Sparta. Sparta heeft het sowieso lastig nu. Fred Friday, de enige in positieve zin... die zich onderscheidt in deze wedstrijd, is Balvast. bal vast. Heeft de bal gespeeld. Nu is het Depnito. Los Santos uitgeweken naar de rechterkant die de bal kwijtraakt omdat hij eh, Bronjo niet kan eh, vinden. En dan kan eh, Twente er heel even uit. Eh, is even aan het temporiseren. Doet het ietsje rustiger. Maar niet voor lang. Want daar is hij weer. Tiga de Wini. Wat speelt hij een goede wedstrijd tot nu toe? Bal naar Boeren. Boeren kan het gebied inlopen. Gaat richting het doel. Probeert hem voor te geven. Maar een uitstekende sliding van Jeffrey Chabot. Die eh, zorgt ervoor dat deze kans om zeep geholpen wordt voor FC Twente. Bal gaat over de achterlijn. Betekent de zesde corner voor FC Twente. Nog geen enkele corner gezien voor Sparta. En dan gaat Maher... Die even geblesseerd raakt. een minuutje of vier geleden. Gaat die hoekschop nemen. Het zag er ernstiger uit dan het uiteindelijk was. Had pijn aan de enkel. Maar hij kon doorgaan. En legt de bal nu neer aan de linkerkant van het veld. voor een corner. Die hij met zijn rechterbeen gaat nemen. En dus een indraaiende bal. Daar komt die bal richting tweede paal. Ja, richting tweede paal. Daar komt hoed uit zijn doel. En die wordt wel door twee mannen op de huid gezeten. Onder andere Lam. En de ander was Jensen. Maar hij vangt de bal goed. En gaat hem in het spel brengen. 38,5 minuut gespeeld. En het is. nou, ik wil niet zeggen een wonder dat het nog 0-0 staat. Maar is wel veel sterker dan Sparta. Hoed doet het rustig aan. Gaat nu wandelen met de bal aan zijn voeten. Heeft opvallend oranje handschoenen aan. En is helemaal in het geel gekleed. Heeft de bal naar de buitenkant gespeeld. Naar Holst. Holst uh, weer een slechte bal. Maar het heeft geen gevolgen voor Sparta. Want Hoed heeft de bal. Twente-Sparta in de 39 e minuut. 0-0. Toen was het eerder al in deze uitzending... toen melden we al dat Joost Luijt uh, het uh, NBA op, uh, Oman Open op zijn naam heeft uh, geschreven. Het is een prestigieuze toernooi. Het is de eerste overwinning sinds zijn winst op de KLM Open 2016. Joost, gefeliciteerd. goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel. Ja, wat een prestatie. Kwam die voor jou uit de lucht vallen... of voelde je dat de vorm er wel aan zat te komen? Nou ja, goed. De vorm was, was op zich goed de laatste weken, maar mijn lijstje in mijn laatste toernooi word ik 11. Dus dat had ik een heel goed weekend. En... Uh... Ja, dat gaf vertrouwen. En dan is het fijn dat dat, dat, dat hier dan samenvalt... en je, dat je hier kan winnen. Ja, de eerste dag was uh, rondje 72. Nou, dat is niet echt uh, dat je zegt van... nou, uh, we gaan om de kansen meedoen. Maar dat maakt je de dag erop weer heel erg goed. Uh, waar kwam dat verschil vandaan? Heb je daar een verklaring voor? Nou, de, de eerste dag speelde ik in de middag. En hier in de middag is het gewoon wat moeilijker spelen... omdat we zitten vlak aan zee, dus dan heb je meer wind. Uh, en ik speelde dan niet goed. maakte twee foutjes die mij eigenlijk drie slagen kosten... Uh, ja, en op, op vrijdag speelde ik in de ochtend ja, en daar, daar heb ik uh, heel goed gespeeld en maak je zes uh, onder en dan in één keer uh, ben je weer terug in, uh, in de top 10. Ja, en van daaruit ben ik verder gegaan. Ja, en dan op de laatste dag begin je uh, uh, met Grier en, en Southgate als leider uh, op de dag. Die maakten al snel wat fouten. Uh, Krijg je dat door in de baan ook? Ja, nee, ik speelde met, uh, met, uh, met Gué. Uh, ja, dan krijg je samen. het wel door, denk Die ik. Die komt je ja. in de gaten te houden, de Fransman. Ja. En uh, je hebt scoreborden op de baan, dus je ziet wel wat er gebeurt. Maar uh, ja, het was lekker dat ik een goede start had met drie birdies op de eerste vier. Waardoor ik uh, ja, gelijk uh, wat afstand nam van het veld. En dat, uh, dat is de start waar je op hoop moet, natuurlijk. Ja, en dan, daarna maak ik het voor mezelf nog wat moeilijker... door, de, door eigenlijk domme pokies op 7 en 8 te maken... Maar ja, de, de laatste negen ben ik rustig gebleven en, uh, en uh, heb, ik het, uh, heb ik het zelf gewonnen. Ja. En wat voor gevolgen gaat dit nu hebben voor de rest van het seizoen? Want dit geeft wel vertrouwen, lijkt mij. Ja, dit geeft vertrouwen. Mijn schema die verandert denk ik wat. Want ik, ik zit nu ineens in, uh, in Mexico, zeg maar. World Golf Championship, waar ik eerst nog niet in zat. Uh, deze overwinning verandert wel het een en het ander. Dus ik ga zo meteen, uh, als ik in, in het hotel ben op mijn gemak, hier eens even kijken wat dit voor me, voor me betekent. Maar ja, dit is de start die ik... Uh, Waar je op hoop kan begin van het seizoen. En dan is het lekker dat dat gelijk, dat dat gelijk mijn kant op valt. Ja. Feyenoord nog 0-0, hè? Is het 0-0? Ja. Ik, ik ga nu naar het hotel, kan de tweede helft nog even meepakken. Ja, luister gewoon. NPO Radio 1. Gewoon even de app gebruiken. En Herakles is stukken beter. We gaan meteen even <laughs> schakelen naar Arman Dankjewel Alsteroen. Joost. Groeten. Dag. Ja, Armer. dat kan ik, uh, kan ik beamen, Hugo. 41ste minuut. 0-0. Herakles is nog steeds beter dan Feyenoord, maar heeft nog niet gescoord. De kansen daartoe wel gekregen voor mij. Dus uh, ging voor eigen succes, terwijl hij had moeten afspelen op Qwas, Maar Qwas zelf kreeg ook al een enorme kans in de openingsfase. Schoot de bal op het lichaam van Jones. En het is vooral uh, wat je vanaf de tribunes hoort. Gezucht en gesteun en gemor. En dat gaat natuurlijk vooral over het spel van de ploeg die hier thuis speelt, Feyenoord. En ja, we hadden het er vanaf in het begin even over dat Feyenoord natuurlijk alle bal op die beker gooit. En het, het oogt ook een beetje... Ja, zonder enige vorm van urgentie. En daar is toch ook wel een, een taak voor een trainer. Die moet zo'n punt ja. wel kunnen opladen. Ja. Om hier gewoon alles te geven. Want ja, je speelt ook gewoon nog in de competitie. En als dit zo meteen nog veertien weken lang uh, als we dit gaan zien. Dan gaat het een heel lang seizoen worden. Voor Feyenoord. Maar ja, het oog zo uh, lam geslagen bijna. En dat is toch gek. Je kan lekker op zondagmiddag om half drie gaan voetballen voor een vol stadion. Dat wil je dan toch een beetje terugzien ook in het spel op het veld. En dat zie ik onvoldoende. Van Persie nu net buiten de middencirkel op de helft van Irak. Dus met de bal terug naar Van Beek. We hebben benieuwd hoeveel tijd Van Persie kan volmaken. Al een uur gespeeld in het tweede. Dus deze week ik verwacht dat het niet veel meer zal zijn... dan een uur vanmiddag ook in het eerste van Feyenoord. Daar gaat de bal naar Jurgensen. Bijna niet gezien in deze eerste helft. Nicolai Jurgensen. Elma, die onderschept is een bal. Goed gedaan. Krijgt hem bij Jurgensen. Die loopt nu door. Gaan we hem voor het eerst zien dan, Nicola Jurgensen. Goed afgespeeld op Kevin Dix. Met rechts schuift hij hem zo in de handen van Bram Castro. Die opende zijn arm al om het schot in ontvangst te nemen. En Dix... Keurige jongen. Schuift die bal erin. Waar Castro eigenlijk om vroeg. Ja, je had hem ook misschien niet harder kunnen schieten Kevin Dix. Dat deed hij dus niet. Heracles in de tegenstoot aan de linkerkant van het veld met Van Ooyen. De maker van een van de meest vergeten doelpunten in de eredivisie de afgelopen jaren. Want als ik aan iemand vraag hoeveel werd dat nou? Feyenoord-Heracles. Die kampioenswedstrijd het vorig jaar. Dan zou iedereen 3-0 zeggen. Hattrick Kuit. Maar in de blessuretijd van die wedstrijd maakte Van Ooyen een schitterend doelpunt. Dat was het 3-1. En nu komt er een kans. Misschien, ja, die komt er. Schot van Jakubiak gaat een paar meter over de goal bij Jones. 0-0. Twee minuten voor rust. FC Twente Sparta. Wil je mijn mening over Sparta even horen, Andy? <laughs> Genant schandalig. De geest van Pastoor waait weer. Dit is de goden verzoeken. En ik denk dat hij nog net voor rust valt en anders kort na rust. Waardeloos. Hoekschop voor Twente wordt gekopt en oh, dat scheelt weer heel weinig. Peet Bijen is dichtbij. Ik vind het wel knap dat je zelfs na een wedstrijd of 6-7 nog altijd pastoor de schuld geeft van dit Sparta. Nee, de geest, de geest. oké, ah, nee. oké. Okay, okay. Nee, maar ze, ze, ze knokken niet, het tactisch concept deugt niet. Dit is de eerste keer onder advocaat dat het tactisch niet deugt. Ja, aan wie ligt dat? Dikkie dan ook, hè. Oké, okay. goed. Uh, hoekschop. Uh, ja, ik heb uh, dik Hoog zitten hoor. Die probeert, ik ook. Uh, die probeert af en toe uh, enorm uh, uh, zijn ploeg op te peppen. Door ook boos te worden op grensrechters uh, als hij geen inworp krijgt. Maar het wil maar niet lukken. Hier komt hoekschop nummer 8 voor FC Twente. We zitten in de laatste minuut voor rust. Maar Her vanaf de linkerkant gaat hem weer nemen. En wat een mogelijkheden hebben we al gezien voor FC Twente in die eerste helft. Er komt de bal richt die tweede paal. Eén vuist van de hoed. Wordt uh, door Jensen uh, uh, weer teruggekopt. Frederik Jensen. En dan komt de bal bij Koevas terecht. Die geeft een uh, klein tikje terug. Ja, dan is de bal in twee zetten terug bij keeper Drommel. Dat vindt het publiek helemaal niets. Want de bal uh, was op de helft van Sparta. En is nu weer op de helft van FC Twente. Cuevas gaat het uh, doen. En die uh, wijst. En die geeft de bal naar de rechterkant. Overigens opvallend hoeveel ruimte FC Twente aan de rechterkant uh, krijgt. Dat is Overal op echt... het veld, joh. Ja, dat is wel waar. Het lijkt af en toe alsof Twente met twee man meer speelt dan ja. uh, uh, Sparta. Balbezit voor Maher. Speelt hem naar de linkerkant, naar Cuevas. Cuevas naar Tigadouini. Nee, hij hij slaat hem over en speelt de bal in de voeten van Boeren. Boeren terwijl Tika Duini is doorgelopen. Boeren draait weg bij zijn tegenstander. En dan is het Fischer die een goede ingreep heeft. En dan gaan we rusten. Nou, het enige goede nieuws voor Sparta is dat Twente niet heeft gescoord. Maar daar blijft het bij. Twente-Sparta, zeer teleurstellend voor de fans. Hier staat nog steeds 0-0. Amma, ik zit nog even door te denken naar volgende week. Als Feyenoord nu zo speelt, wat zal dat dan niet betekenen dan voor de topper volgende week tegen PSV? Ja. Of wordt het weer een ander verhaal? Ja, nou, dat zegt niet zoveel. Dit, dat, dat zegt niks voor die wedstrijd daar, want dat is PSV. Dat is een grote wedstrijd, daar gaat het opladen misschien ook iets makkelijker. Maar wat Feyenoord in de eerste helft tot nu toe aan de mensen hier heeft voorgeschoten... ...dat is beneden alle pijl. Echt, echt heel erg matig. Ik zag net een statistiekje. Jean-Paul Boetjes heeft in 38 minuten voetbal 18 keer balverlies geleden. Dat zijn onthutsende cijfers, ook voor een buitenspeler. Want die moet natuurlijk ook risico's nemen met de acties die hij maakt. Maar 18 keer... Dat is zo verschrikkelijk veel. En we zitten pas in de 45e minuut. Een minuutje extra tijd komt erbij. En Herakles probeert het nog eens. Herakles is de beter in de eerste helft. Heeft ook grote kansen gehad via Qwas en mij, Maar die niet benut. Maar vergeet niet Feyenoord speelde ook een hele matige eerste helft. Tegen Groningen een paar weken terug in de vorige thuiswedstrijd. Toen was hij in de tweede helft wel wat beter. En toen won de ploeg uiteindelijk met 2-0 van Persie. Die verliest nu een duel. Maar er wordt een overtreding op hem gemaakt. En dus mag Feyenoord nog een vrije trap Hoe beweegt hij zich van Persie, vind jij? Maar ik vond hem in het begin heel erg gedreven. Toen zag je ook dat hij verdedigend echt zijn vuile werk opknapte. Maar ik vind hem iets lomer nu, iets trager. En Ik denk dat hij een beetje moe aan het worden is. Luister even ook naar het gefuit ja. in de Kuip. Ik denk dat dat broodje kroket zo dadelijk beter gaat smaken dan deze eerste helft. En ze mogen nu dat broodje gaan ophalen. Want het is rust in de Kuip. feyenoord Heracles 0-0. Goed, Feyenoord tegen Heracles 0-0. Uh, en ook het andere duel Twente-Sparta, daar is nog niet gescoord. En derhalve, ook daar 0-0.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 Wel zijn song. 9 minuten voor half 4. Rust dus bij, uh, bij de wedstrijden bij feyenoord Ajax en bij Twente tegen uh, Sparta. Gaan we even nabeschouwen met uh, Sebastian Timmerman. Want uh, het werd bij de Olympische Spelen een dag zonder Nederlandse medailles. Sebastian, um, goedenavond voor jou. De mannen Dag, haalden Robert. de halve ja, finale van de, ja. de ploegachtervolging. En uh, toch die halve finale. Maar ze waren niet helemaal tevreden. Hè? met name het optreden van uh, um, uh, kom nou. Koenverweij. Koen van Wij. Dat, uh, ja. dat liep niet helemaal zoals ja, het de klopt. bedoeling was. Nee, nee, dat was de zwakste schakel. En, uh, het, de ploegenachtervolging is een onderdeel waar je met drie rijders start... maar ook met drie rijders moet finishen. Dus er mag niemand een fout maken. Nou, het, is de, het was de gouden Olympische ploeg van vier jaar geleden... die in actie kwam, Kramer, Verweijen en Blokhuizen. Maar Koen Verweijen ja, is niet zo goed als dat hij was eind december bijvoorbeeld. Dat bleek al wel bij uh, de 1500 meter. En dat blijkt eigenlijk nu opnieuw. Hij had het moeilijk, hij had het zwaar. Er moest geduwd worden zelfs in de laatste ronde om niet uh, gelost te worden. Dat losten ze dan alweer goed op. Maar inderdaad, Nederland wordt tweede. Geen man overboord trouwens. Uh, binnen de seconde van uh, Korea. Dat de kwalificatie wint. Noorwegen drie, nee, Nieuw-Zeeland 4. Dat zijn de vier landen die uiteindelijk doorgaan voor de medailles. Hm. Betekent dat Nederland tegen Noorwegen moet rijden morgen en Korea tegen Nieuw-Zeeland gaat rijden. En Nederland heeft met Patrick Roest eventueel wel nog een achtervang... om Koen Verweij te vervangen. Maar het is niet zo als vier jaar geleden. Toen wisten we eigenlijk al wel vrij snel... dat Nederland het goud zou gaan behalen als ze op de been zouden blijven. Nou, zo overtuigend, zo bijzonder veel beter dan de rest... is Nederland op dit moment niet. Um, maar verwij vervangen voor Roest, dat lijkt een appeltje eitje Voor jou ook? Dat, uh, dat zou zomaar kunnen, dat is nu eigenlijk de discussie die hier gaande is. En alle rijders en ook uh, Arie Koops... Uh, uh, die hebben dat een beetje op de lange baan geschoven... Van dat gaan we vanavond en morgenochtend eens dus even rustig allemaal bekijken. Ze hebben nog tot woensdag, hè, woensdag is pas die halve finale. Maar dat zou zomaar kunnen, alhoewel Patrick Roest is nog wel een rijder. Ja, dat is een beetje een schaatstechnisch verhaal... die net een iets andere slag heeft... Een wat kortere afzet als het ware. Het schijnt zo te zijn. Ik ben geen schaatser. Maar dat het niet al te makkelijk is om met roest, zeg maar, in zo'n zo drietal, zo'n treintje ja, ja. te rijden. Wat dat betreft zijn verwij, blokhuizen en kamer gewoon echt op en top op elkaar ingesteld. Maar ja, als er eentje is die, die echt minder is dan de andere twee, dan is het toch wel een serieuze optie. Het serieuze overwegen waard om die te vervangen. Ja, dan de 500 meter bij de vrouwen. Die werd voor het eerst in één keer gereden. Hoe is dat bevallen? Ja. Nou, voor het eerst na vijf edities, hè. eigenlijk tot 1998 was het altijd in één keer. En tussen 1998 en vorige spelen was het dan inderdaad in twee series. Ja, hier zat de spanning volledig op. Eén keer rijden, geen fouten maken. En het ging vooraf, en dat bleek uiteindelijk ook in de praktijk... tussen twee dames, Nao Kordaira, op bijna twee jaar lang ongeslagen Japanse... en Zawali, de Olympisch kampioenen van 2010 en 2014, de dame die natuurlijk de, de druk had van het thuispubliek. Enorm veel druk op haar schouders. En uiteindelijk is het Kodaira die wint in een historische race. Want voor het eerst op zeeniveau is er gereden binnen de 37 seconden. 36,94. Lee op uh, meer dan drie tiende uiteindelijk tweede barstte in huilen uit. Want zij verliest dus in haar eigen huis. Maar dat was een, ja, was een zinderend duel. De gangen Oval zat nokkie-nokkie vol. Er waren meer dan 8000 mensen binnen. En die zagen trouwens ook de... Uh, Tsjechische, Erbanova derde worden. En Jorien Tomos heel goed rijden. En die eindigt uiteindelijk op de zesde plaats. Ja, ik weet niet of je het interview hebt gehoord van, uh, van Steven met, uh, met Godaira... maar toen Hugo en ik uh, dat interview hoorden, toen smolten we allebei. Heb je het gehoord? Ja... Zij, zij is een, uh, een dame die uh, na de vorige Olympische Spelen contact op heeft genomen met Marianne Timmer. Wel eens wilde weten wat nou het Nederlandse geheim was. Ze heeft een jaar onder Timmer gereden, daar heeft ze wat Nederlandse woorden geleerd. Ze is dat Nederlands blijven ontwikkelen. Dus er zit een flink Nederlands tintje aan deze overwinning. Het is als je er naast de baan spreekt inderdaad een hele lieve meid. Maar het is inderdaad een, uh, ja, een echte tijger als zij eenmaal op de baan verschijnt. En dat bleek vandaag ook wel in die race. Het was subliem ja de, de, de, uh, wat was het ook weer hoe is dat ook weer Liesje leerde Lotje lopen langs de lange linnenlaan. Dat Lindelang, zag ik haar op ja, televisie. Ja dat zag ik dat had ja. ze zitten oefenen in de trein. Dat is toch geweldig. Ja en dat heeft er geen mensen nodig. Uh, ja maar het is toch gewoon een goede, goede, goede had ontwikkeling had het van Ja ga door. Dus de cel van de boze kat. Die ze dan moest aannemen hè, met zo'n gekromde rug als ze hard wilde rijden. Zo heeft zij allerlei Nederlandse woorden, zinnetjes en termen heeft zij, uh, ontwikkeld in de laatste jaren. Maar uh, ja, nee, dat is, uh, dat is erg leuk. En ze blijft dat ontwikkelen, dus dat is voor ons wel handig als we haar willen interviewen. En heeft ze hem ja. nog opgedragen aan Marianne Timmer, van wie ze wat heeft geleerd? Heb ik nog niet gehoord, eerlijk gezegd. Maar ik denk nog wel dat er... Is. Er was ook vooraf, voor de duizend meter... waar ze tweede werd, veel contact geweest. Dus ik neem echt wel aan dat zij nog wel contact hebben. En die zal een, een dikke omhelzing krijgen, denk ik, van Cordaira. Ja, ja ik heb voorbij, komen dat ze, voorbij zien komen dat ze met Jeroen Stekelburg even uh, met de camera erbij aan het facetime is uh, met Marianne Dus ah, dat is ah, leuk. leuk. Ook wel weer schattig. Ja. Dankjewel, Spass. Goed, gaan we terugblikken okay. op Rodië ECTR Utrecht. Ja, dat was eigenlijk geen wedstrijd. De thuisploeg gaf niet thuis en Utrecht beleefde een makkelijke zondagmiddag. Het werd 4-1 voor de gasten. Sander van der Streek legde er twee in. En vooral die eerste, die was van een uh, grote schoonheid. Van der Streek, leg nog eens een keertje uit hoe dat doelpunt nou precies ging. Ik kreeg een uh, mooie steekbal van uh, Matthäus. En daar zat een stuitje en ik zie de keeper komen. Dus ik denk, ja, ik moet hem uh, eigenlijk over hem heen loppen. Wel maar zodat hij dan onder de lat net wel erin gaat, gelukkig. Uh, maar ja, lekker doelpuntje, ja. Ja, inderdaad het is bijna acrobatiek zoals je die bal nog raakt. Ja, misschien wel als jij het zegt, maar. Uh, ja, ik ben gewoon blij dat hij erin gaat. En uh, daarvoor uh, ja, sta je ook in het veld om lekkere uh, doelpunten te maken. Dat is het mooiste wat er is, denk ik. Ja, je maakt er twee vandaag. Die uh, tweede komt uh, weliswaar aangeraakt bij jou aan. En dan in één keer uh, ram in de hoek. Ja, ja die uh, voorzet die proberen we telkens. Zodat hij op de 16 uh, vrij komt. En. Uh, ja, dan probeer ik hem gewoon richting Verhoek te schieten en dan gaat hij er gelukkig uh, lekker in. Er zat nog wel een stuitje in, dus het was nog wel een beetje kijken hoe ik hem moest raken. Maar uh, ja, hij vliegt mooi in inderdaad. Had u van tevoren kunnen bedenken dat het alles bij elkaar en met alle respect toch zo makkelijk zou gaan tegen Roda JC? Nee, hadden we niet gedacht, want we hebben het hier eigenlijk over het algemeen best wel lastig. Maar uh, ja, ik denk dat we gewoon met de ploeg hard gewerkt hebben. Veel druk erop en uh, Roda niet hebben laten voetballen. En dan zie je dat wij uh, in ons bestiespel komen en... Uh, ja, zo de uitslag kunnen neerzetten. Helaas dan dat ene doelpunt tegen. Dat is dan weer een ja, smetje. En uh, jammer voor Dave. Want uh, ja, die wil je ook gewoon uh, met een clean shit uh, neerzetten in zo'n wedstrijd. Want dat is gewoon uh, mogelijk. Tegestal is zijn bang voor jullie. Dat zie je ook aan Roda. Past zich tactisch helemaal aan. Is dat het grootste compliment dat uh, jullie kunnen krijgen? Ja, dat denk ik wel. Uh, je ziet dat ze helemaal inzakken. Omdat ze weten dat wij tussen linies doorvoetballen. En ja, dat is een wapen van ons. Uh. Ja, en ik denk dat het een heel groot compliment is dat, dat de ploegen zich aanpassen inderdaad. Ja, da ja, daar ben ik. Sander van der Streek was dat. De aanpassingen werkten niet. Robert Molenaar, de trainer van Rode RC, had dus een vervelende middag. Hij zag dat zijn ploeg een totale off-day had. Ja, we in elke afdeling uh, zijn we second best geweest. Ja. Hoe komt het dan? Is altijd de vraag van de journalist. Nou, een tegendoelpunt is uh, uh, een van de oorzaken... Uh,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 Je hebt tactisch wat aangepast, zeg maar even met drie centrale verdedigers. Dan um, daar kom je inderdaad 1-0 achter en heb je eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen. Moet je dan niet in de pauze niet wat omgooien? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat we vooral in de wedstrijd moeten blijven. En die tactiek die hebben we niet, niet voor niks gekozen om daar dan heel snel van af te stappen. Uh, dat brengt dus de risico's mee die je eigenlijk voor die wedstrijd wilde. Uh, wilde... Uh, afbakenen. Dus uh, de timing daarvan uh, wil niet zeggen dat dat meteen in de rust moet gebeuren. We wilden dat uh, doen door een overbrugbare achterstand uh, uh, zo lang mogelijk op het bord te houden. En dan uh, op het moment als we er klaar voor waren om dan te wisselen, ja, dan moet je niet een 2-0 achterstand uh, krijgen. Het moet toch heel, heel zuur eigenlijk zijn. Want het is gewoon een totaal mislukte middag. Het publiek heeft zich niet vermaakt hier. Uh, je wordt er als team ook niet wijzer van. Je krijgt gewoon een pak op je broek. Ja, dus op naar de volgende wedstrijd. NPO Radio 1. Zometeen de tweede helft van Feyenoord Heracles en 20 Sparta. Nu is het Nationaal met Lies Lot-Thomas. Bij een explosie in een hotel in India zijn zeker 18 doden gevallen. De ontploffing was vrijdag. Gisteren werden al 9 lichamen uit het puin gehaald. En vandaag nog eens 9. In het hotel was een bruiloftsfeest bezig. Volgens ooggetuigen ontplofte een gastank toen een cocktail wilde, bij, wilde bijvullen. De Turkse president Erdogan wil naar Duitsland komen... zodra de nieuwe bondsregering is aangetreden. Premier Yildirim heeft dat in München gezegd tegen Duitse journalisten. De premier ziet kansen voor toenadering... nu justitie in Turkije de Turks-Duitse journalist Yücel heeft vrijgelaten. In Brabant is vorig jaar een record aantal woningen... en bedrijfspanden gesloten na de vondst van drugs... In totaal werden ruim 400 drugspanden ontmanteld, een stijging van 16 in vergelijking met het jaar ervoor. Uit onderzoek van Onroep Brabant blijkt dat Os met 46 panden de koploper is. En bijna 200 Britse en Ierse actrices schrijven in een open brief in de Britse krant The Observer... dat het afgelopen moet zijn met seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten... Onder de ondertekenaars van de brief zijn actrices Emma Watson... Keira Knightley en Emma Thompson. Bij de feestelijke uitreiking van de BAFTA's vanavond in Londen... zullen de actrices vanwege de MeToo-zaak in het zwart gekleed gaan... net als hun Amerikaanse collega's vorige maand... bij de uitreiking van de Golden Globes. Radio 1 NOS langs de lane. Het is iets over half vier en rond deze tijd gaan Roger Federer en Gregor Dimitrov tegenover elkaar staan in de finale van het ABN AMRO-tennis toernooi. Jan Roels, goedemiddag. Jij gaat dat duel volgen. Heb je er hoge verwachtingen van? Ja, zeker. Dat is toch een wedstrijd tussen de grote Federer en baby Federer... zoals hij uh, vaak is genoemd, Dimitrov. Beetje dezelfde stijl als Roger Federer. Maar Dimitrov heeft in zijn carrière nog nooit gewonnen van Federer. 6-0 is de onderlinge stand voor de grootkampioen. De nieuwe nummer 1 van de wereld. Dus tegen Dimitrov de nummer 5 van de wereld. Ja, Federer heeft gezegd, uh, ik zal agressief moeten spelen. Ook naar die backhand gaan van Dimitrov. Service moet goed lopen. Zijn een beetje standaard antwoorden wel van de Zwitser. Maar hij weet dat het een hele lastige wedstrijd wordt tegen Dimitrov. Hij is in vorm, won vorig jaar zijn eerste grote Masters 1000 toernooi van Cincinnati. Dat was een uh, ja, grote doorbraak eigenlijk voor de Bulgaar. Nu dus de nummer 5 van de wereld. Die had een makkelijke halve finale tegen Gauvin. Want die moest opgeven met die oogblessure. De belg Federer speelde wat, wat haperig tegen Seppi. In de, in de eerste en tweede zet ook wel. Die won uiteindelijk in een tiebreak. Maar goed, het doel van Federer is en blijft gewoon weer een toernooi winnen. Dan komt hij op 97 en wil de 100 titels gaan halen. Dat is, is weer een nieuw uh, doel voor de Zwitser. We gaan het zien. Volgepakte uh, Ahoy natuurlijk. Uh, Federer is hot de hele week al geweest. Maar onderschat Dimitrov niet. Geweldige tennisser. Ik, ik kijk ernaar uit. Ja, klinkt er in ieder geval... Uh... Veel beloofd, we gaan nog veel van je horen vanmiddag. Dankjewel, Jan Roos, voor nu. Twente tegen Sparta, tweede helft begonnen, en die. Hij is er, Michiel Kramer. Zoals we een paar weken geleden op Van Persie zaten te wachten. Oh, overtreding uh, van een invaller, andere invaller, Sheryl Floranus. Op een plekje, zo op de punt van het strafschopgebied bij Twente Sparta. 0-0 de stand. Michiel Kramer gekomen voor Loris Bronjo En Debny Dos Santos heeft plaats moeten maken voor Sheryl Floranus. Betekent een heel ander systeem in de tweede helft. Vijf verdedigers voor Sparta, drie middenvelders en twee aanvallers. En kijken of dat uh, wat beter gaat. Uh, geen enkel schot op doel geweest van Sparta in de eerste helft. En uh, nu uh, weer een vrije trap voor Twente. 0-0 de stand. Het uh, muurtje, Tweemaals muur, uh, uh, wordt neergezet door de keeper. Door Hoed. En dan komt de vrije trap van Adama Herr. Vanaf de rechterkant een uh, meter of twee bij de punt van het stapsopgebied. vandaan. Komt die bal slecht. De vrije trap zegt zomaar op het hoofd van uh, uh, Nelom. En dan kan uh, wel overgenomen worden door Twente nog steeds in balbezit met uh, Tiga Duwini. Tussen drie man komt hij er goed uit. Brengt de bal naar buiten naar Dravens. Die brengt de bal voor het doel. En dan Chabot die de bal helemaal verkeerd raakt. behalve het over de achterlijn. En dus een hoekschop. Hoekschop nummer 10 voor FC Twente. Tegen nog niet één voor Sparta. En weer is het Adam Maher. Die neemt ze van links en van rechts... Nu dus vanaf de rechterkant. Eens kijken waar staat Kramer. Die staat in de buurt van de keeper. En dan is ook mee naar voren gekomen Peet Bijen. Die kan ook heel aardig kop Heeft één doelpunt gemaakt dit seizoen. En uh, kijkt uh, Adam Maher. Hoe kan ik hem het beste op een hoofd krijgen? Nou, die bal komt voor het doel. Maar gaat langs alles en iedereen heen. Is het Floranus die de bal heeft opgepikt. Wordt eventjes dwars gezeten uh, door Jensen. Maar Floranus is een verdediger. En een hele redelijke. En dat laat hij nu zien. Komt eruit. Zanussi neemt over voor Sparta. Oeh, gevaarlijke bal door het midden. Maar. Goed gedaan door Nelom die de bal naar buiten brengt. En dan kan er gelopen gaan worden door Frederik Holst. Die even uitgeweken is naar de linkerkant. 1-2, 9, nee, niet een 1-2, want Nederland wil langs zijn verdedigers, zijn tegenstander, hittenteravers. Dat lukt niet. Inworp is voor FC Twente. Het staat ook in het begin van de tweede helft Na 4,5 minuut spelen. Bij Twente Sparta, die hele belangrijke kraker om degradatie bijna, staat het nog altijd 0-0. Feyenoord tegen is ook daar. Tweede helft weer begonnen. Amal. Ja, na nou, een wat vervelende, saaie eerste helft eigenlijk... is de tweede helft stormachtig begonnen. Want Feyenoord heeft in de kleedkamer ook met elkaar afgesproken... laten we maar iets uh, fanatieker gaan doen in deze wedstrijd. Het staat nog wel 0-0, maar gelijk die eerste aanval vanaf de afstrap... die was uh, fraai. Een paar hoogstandjes van Van Persie, Jurgensen en Berghuis... die ook nog weer betrokken in de aanval. Maar uiteindelijk kon er niemand de trekker overhalen. Jurgensen heeft wel met een sliding ervoor gezorgd... dat Dries Wouters nu geblesseerd op de grond ligt en opgelapt moet worden. Maar in dat sprintje dat Van Persie trok... Waar ook die pirouette uiteindelijk in zat. Uh, ging hij wel even naar zijn hemstring grijpen. Ik vrees voor Van Persie dat hij daar iets te fanatiek heeft gesprint. En ja, hij trekt een beetje. Hij trekt een beetje. Hij vertoont ook een grimas nu op het veld. Hij probeert het eruit te lopen. Maar als het in je hemstring schiet. dan moet je daar wel voorzichtig mee zijn. Zou ik zijn? Ja, hij blijft wel in het veld. Hij kent zijn lichaam natuurlijk beter. Hugo, dan jij en ik. Dus hij zal het denk ik wel weten wat verstandig is nu. Maar hij blijft er voorlopig in. Maar je zag hem echt even naar die hamstring grijpen. Als het echt een grote spierblessure is, dan kan je natuurlijk ook niet door. Dus dat kan hij wel. Ja, normaal gesproken gaat hij er toch al uh, over een minuut of tien uit. Want meer dan een uur zal hij denk ik niet gaan spelen. Van buiten is inmiddels weer binnen de lijn. En de doeltrap van Bram Castro gaat uh, naar voren richting Kuwas. Even kijken hoe uh, Van Persie zich houdt. In het eerste kwartier na rust. Wat kan Feyenoord en kan Hierakles opnieuw sterker voor de dag komen dan Feyenoord in de eerste helft? Want dat was zo. De grotere kansen waren voor de ploeg van vertrekkend trainer John Stegeman. Die na afloop van dit seizoen vertrekt uit Almelo. Balverlies nu van Hierakles. Overname Jurgensen. Bal gaat naar Berghuis aan de rechterkant. 48 e minuut. 0-0. Berghuis trekt van de rechterkant naar de as bal naar is de minste in de eerste helft bij Feyenoord. Nu weet hij het eigenlijk ook niet. wat besluiteloos, gaat naar Nieuwkoop. Aan de rechterkant staat dan weer Berghuis. Zo gaat de bal wel rond, van rechts naar links en weer terug. Berghuis dan met de voorzet. Wie staat er bij de tweede paal? Het is Dix, die kopt en uh, kopt niet... Tussen de palen. Sterker nog, hij gaat niet eens over de achterlijn. Of uiteindelijk toch wel. Want hij wordt door uh, Prupper keurig over de achterlijn gelopen. Zonder er zelf aan te zitten. Boetjes kan de bal niet meer binnenhouden. Doeltrap voor Castro. Nou, er gebeurt genoeg in de eerste drie minuten na rust. Kijken hoe het gaat met de fitheid van Van Persie. Voorlopig staat hij nog binnen de lijn. Het is 0-0. Na drie minuten in de tweede helft bij Feyenoord-Hirakwees. Ik From your fireworks van uh, First Aid Kit, Eerste hulp. Ja, nou ja, kijk, je <laughs> Ik zoekt, naar een, je naar, zoekt naar een metafoor voor FC Twente tegen Sparta. Vooral qua Sparta. En Andy, je hebt hem gezien, hè? <hijen> Hoe bedoel je? Nou, dat moment net van de ja, links-nekst. Geweldig, geweldig, geweldig. Wat een schijnbeweging. Echt fantastisch. Maar uh, een schijnbeweging uh, moet uh, opzettelijk zijn. En dit was per ongeluk. Het was Nelon die een bal wilde pasen. En met zijn ene voet de bal heel zachtjes aantikte. En daardoor heel hard wilde trappen met zijn andere voet. Maar toen was die bal niet meer op de plek waar hij dacht dat hij was. En dat zag er zo kottig uit. Dat was echt geen gezicht. Het staat nog altijd 0-0. Overigens bij uh, Sparta wel meer mensen die niet echt uh, in de wedstrijd zitten. Ik zie ...van Morsel lopen op dat middenveld. Ja, Denk je zo... van Dougal dan? Ja, oh, verschrikkelijk. Uh, het is genant. Uh, het is helemaal... Uh, uh, FC Twente oh, verdient de 1-0. Uh, zo? Niveau. Ja, nee, maar ja, ze, ze hebben aandrang. Uh, ze, ze, ze willen winnen. Uh, ze hebben iets van een tactisch plan. Nou ja, ja dan is dit degradatie-duel... ...dat behoort beslist te worden door FC Twente. Ja, of die gaat vallen, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar het heeft er al een schijn van. Het heeft er ook al een van dat uh, advocaat speelt op, uh, op de nul. Want uh, met vijf verdedigers nu, met Floranus er extra bij achterin... probeert men er alles aan te doen om, uh, om die nul vast te houden. Uh, het lukt nog 57 minuten gespeeld. We hebben één kans nog gezien voor Frederik Jensen. Die uh, wisselvallig speelt, want ook FC Twente speelt niet heel goed. Hoor. Heel slordig af en toe. Uh, Tiga Duwini heeft een beetje de ziekte van Assaidi. Namelijk veel te veel alleen willen doen. Uh, dat lukt soms, maar heel vaak ook niet. En dan krijg je ook een fluitconcertje van je eigen publiek. Publiek dat toch weer met 25.000 man naar de groosvest is gekomen. En uh, het niet fijn vindt dat Twente het nu heel langzaam doet. Met de opbouw achterin. Jensen, uh, de verdedigende Jensen. Een van die twee broertjes heeft de bal gepaast. Naar uh, uh, uh, wie is dat? Thomas Lam, natuurlijk. Bal naar voren. Komt uh, terecht. Uiteindelijk is hij nog altijd in de lucht bij Tigadouini. Maar die kan niet koppen. Dat doet uh, Nederland wel. En dan staan er eigenlijk drie Sp uh, Spartanen te kijken wie die bal gaat spelen. Nou, uiteindelijk wordt dat dan wel gedaan. En heeft Kramer de bal naar buiten uh, meegegeven aan uh, Hols. Krijgt hem terug, uh, Kramer. Maar speelt veel te ver van de goal vandaan om daar gevaarlijk te zijn. Nu gaat hij wel uh, zijn positie in de spits innemen. Als uh, Zanussi de bal heeft voor Sparta. Zanussi halverwege de van FC Twente gaan we de eerste echt goede aanval van uh, Sparta krijgen. In ieder geval hebben ze al vijf keer dezelfde kleur gevonden. Ja. Dat is al redelijk veel in Not deze cool. wedstrijd. Als uh, Frederik Holst uh, de bal heeft. En ja, die wordt dermate opgejaagd door Cuevas. Dat uh, de bal over de zijlijn gaat. Wel het laatst geraakt door Cuevas. Nee, het is uh, nog zeker niet goed wat uh, Sparta laat zien. Maar ook Twente valt me niet echt mee. Vandaar dat die 0-0-stand nog altijd op het scorebord staat. Opwinning in de kuip bij allemaal. Ja, daar was Herakles weer heel Show. dicht bij de openingstreffer. Een knal van uh, Peterson. Onderkant lat. Even kijken of die bal de doellijn is gepasseerd. nee. nee. Nee, ik heb een lijn nee. die wat vertraagd is. Nee, hij valt voor de doellijn inderdaad. Dus geen goal. Kuwas was ook dicht bij de goal. Maar die stuit op Jones. En voor mij, die kon hem volgens ook net niet binnenkomen Hoekschop van Herakles vanaf de rechterkant. Die wordt door Van Beek over de achterlijn gekopt. Maar jongen, wat is Feyenoord toch matig. Je kan het Feyenoord van nu een beetje vergelijken met de rodelaars op de Olympische Spelen. Het gaat allebei heel <lacht> erg hard bergafwaarts. Maar op een gegeven moment ben je dan beneden. En ik heb die ondergrens bij Feyenoord nog niet gezien. En die moet toch op een gegeven moment worden bereikt. En ja, het gaat eigenlijk met een minuut slechter. Met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Wat is dit matig? Dat was even een korte opleving na rust. Maar dat duurde een seconde of 20, 25. Daarnaast Irak is gewoon weer sterker. Hoekschop vanaf de linkerkant. q was trapt hem. Daar komt voor mij bij de tweede paal. Maar die komt er niet aan. Dus valt die bal over de achterlijn aan de andere kant. En mag Jones nu een doeltrap nemen. Prachtig uithaal van Peterson. Dus ik heb hem nog amper genoemd in de wedstrijd. Maar dit was een mooi schot. En voor mij net niet. En volgens ook Q was net niet. De bal stuitert echt. Dan is het een meter voor de doellijn. daar ik terug het veld in. Scheelt niet veel. Maar Herakens is het dus ook niet gelukkig. En Herakles heeft echt grote kansen gehad. En Feyenoord eigenlijk nog niet 100% mogelijkheid. Een paar schoten van afstand wat dreiging bij standaard situaties. Maar nog geen enkele uitgespeelde kans. Na 56 minuten in de eigen kuip tegen Herakles. Die ondergrens die zakt, die zakt en die zakt bij de reger het landskampioen. En het wordt alleen maar erger. Misschien gaan ze hier toch nog winnen als Herakles al die kansen niet weet te benutten. Maar dan zijn de problemen nog lang niet voorbij voor dit dolende Feyenoord. 0-0 na 56 minuten. Ja, gebeurt er dan niks moois in uh, Rotterdam. Dan vanmiddag wel zeker een federer tegen Dimitrov in Ahoy, Jan Rols. Ja, en een mooie openingsgame van Dimitrov. Die wint hij op love van Roger Federer. Goed serverend, had een prachtige passing met zijn backhand langs de lijn... toen Federer het net opzocht. En Federer moet dan herstellen in zijn eigen eerste servicegame. Het is dus 1-0 voor Dimitrov. Nu 30 gelijk op de service van Federer. En die varieert met die opslag. Hij had een goede opslag naar buiten. Nu gaat hij naar het lichaam van Dimitrov. En dus komt de Zwitser met 40-30 voor in zijn eigen eerste servicegame... Op de tribune gezien het koninklijk paar. Uh, tijd niet gezien bij het tennis. Maar die denken ook uh, misschien kunnen we nog een keer genieten van Roger Federer. Want het blijft toch uniek dat hij hier in Rotterdam speelt. Op zijn 36-jarige leeftijd. En op weg wellicht dus naar toernooioverwinning nummer 97. Maar zover is het nog niet. Uh, Federer die uh, hier dus aan het serveren is... en die service game heeft binnengehaald. Dus is het 1-1 en krijgen we Dimitrov weer aan service in Ahoy. Zullen we schakelen naar de veld of zullen we een plaatje doen? Ja, Arman. Arman. Nou, Arman, kom er maar in. Ja, een paar kilometer verwijderd van Ahoy zit ik in de Kuip, ook in Rotterdam Zuid-0-0 staat het bij Feyenoord-Herakles 58e minuut en daar komt die dus weer met de bal richting Kuwas aan de linkerkant van Beek, moet in de achtervolging. Kuwas met de voorzet richting Peterson. Ja, heel veel mensen die stilstaan en kijken naar waar die bal naartoe gaat. Het idee van dit spelletje is toch dat je dan op zoek gaat naar die bal om er iets mee te doen, maar dat doet eigenlijk niemand. En dan valt die bal aan de andere kant van het veld en de rechterkant weet Feyenoord hem opnieuw niet weg te krijgen. Ik hoop zo voor die arme Jean-Paul Boetjes dat hij snel uit zijn lijden wordt verlost, want die jongen heeft gewoon geen zelf Vertrouwen. het wil even niet lukken. Iedere voetballer kent die periodes in zijn leven. Maar dan moet je hem er even uithalen. En in, in We even nummer. Maar Andy, jij hebt nieuws. Jonge, jonge, Hugo. Ja. Dit is toch niet te geloven? Nee, dit is inderdaad Wonderen niet te geloven. bestaan. Het is 1-0 voor Sparta. En wat een heerlijk balletje was dat van Michiel Kramer nou. op Fred Friday. Maar echt met een uh, heerlijke bal. 1-0 voor Sparta en Het gebeurt allemaal tegelijk op de velden vandaag. Pas wachten op het moment van genialiteit van Robin van Persie. En daar is hij dan. Want hij opent de score vanmiddag hier in de Kuip. pikt de bal op net buiten het 16-meterbied. meter, En schiet hem dan bekeken in het hoekje net naast Kasteren. Opnieuw doeltreffend in een thuiswet. Robin van Persie. Hij zorgt ervoor dat er in de 59e minuut in de Kuip bij Feyenoord... Herakles 1-0 staat tegen de verhouding in. Maar wat maakt het uit voor de Feyenoorders? Van Persie dus toch weer hij. 1-0 voor Feyenoord. Heerlijke goal zeg van, van Van Persie. Maar ja, Sparta natuurlijk volledig terecht op voorsprong. Ach, jongen, jongen, wat kan het toch een onrecht zijn in de wereld? Maar goed, het is voetbal en dat uh, maakt het wel zo leuk. Uh, want nu moet uh, Twente gaan komen. Opvallende wissel bij Twente. Danny Holla is gekomen voor Tigadouini. Maar nog even dat doelpunt. Dat paasje, dat heerlijke, nou, met gevoel gegeven paasje van uh, hij die hij kon. Nee, ik ook niet. Hij wist het waarschijnlijk zelf, niet. Maar het was een, een fantastische bal op Fred Friday... die dat ook wel goed afmaakt door de keeper. Drommel zat er nog een heel klein beetje aan. Ja, was hij niet moeten, moeten hebben? hebben? Had hij niet ja, ja, moeten hebben? Ja, misschien wel. Uh, maar... Het was ook van redelijk dichtbij. Ik uh, denk het wel. Ik heb het uh, nog niet in de haling teruggezien. Maar goed, dat balletje van Kramer, dat was een doelpunt waard. Laat ik het zo maar zeggen. En Friday heeft zijn doelpunt uh, gemaakt. En dat is een belangrijke. zijn tweede dit uh, seizoen voor, uh, voor Sparta. Want hij heeft natuurlijk bij Jong AZ al heel wat keren gescoord. En ook in het eerste van AZ. Maar sinds zijn overgang naar Sparta is dit zijn uh, tweede goal. 1-0 dus voor Sparta en uh, het is uh, ongelooflijk. 64 minuten gespeeld. En Sparta gaat weer. In de aanval, komt uh, de bal terecht aan de linkerkant. Maar het bal gaat over de zijlijn. Uh, voordat Taco van Morsel erbij kan komen. Ja, die heeft hem wel geraakt. Maar de bal gaat over de zijlijn. Stil geworden, stil in de golfsvesten. En men weet dat hier toch een minimale punt moet worden gehaald. Maar eigenlijk moet worden gewonnen. Maar vooralsnog staat Sparta voor met 1-0. Ja, dan dus die 1-0 van, van Persie. Ik ben benieuwd of dat wat verandert qua stemming in de Kuip... en misschien dat het overslaat op het elftal allemaal. Ik vind het eigenlijk nog steeds heel stil in de Kuip. 1-0 is het na een uur de goal van Van Persie. Ja grappig die vergelijkingen tussen die twee wedstrijden tot nu toe. Want beide keren komt de Rotterdamse ploeg op voorsprong tegen de verhouding in. Als ik Andy uh, beluister. Want ook hier in Rotterdam is Feyenoord gewoon niet beter dan Herakles. Dat veel meer kansen heeft gekregen. Maar dan toch staat Feyenoord voor met 1-0. Heel goed schot van Robin Van Persie. Precies in het hoekje getrapt. Hier komt Boetjes aan de linkerkant, Houdt de bal net binnen. Trekt hem voor. Daar komt Van Persie weer. Maar nu net niet. En het is Herakles dat kan uitverdedigen. Ja, Van Persie houdt het dan toch nog lang vol, hoor. Want we zitten al in de 61ste minuut. En hij staat nog steeds binnen de lijnen. tongstaan loopt wel warm. Die zal hem zo dadelijk komen aflossen. Maar dan laat hij toch even zijn belang zien hier voor Feyenoord. Nu met zijn belangrijkste goal tot nu toe. Want die tegen Groningen. Dat was gewoon leuk voor hem. Niet zozeer voor het verloop van de wedstrijd in de slotfase. Maar deze is natuurlijk wel heel belangrijk. Want hij breekt de ban... En hij maakt de eerste goal en zijn tweede dus van het seizoen. En het was een mooi feest in de Kuip voor die goal van Van Persie. Maar natuurlijk zijn de problemen daardoor niet voorbij voor dit Feyenoord. Daar komt Van der Heijden met de bal naar Jurgensen. zonder voor Herakles dat ze zich hier zo laten afbluffen eigenlijk. Want ja, als je puur naar het speelbeeld kijkt in het eerste uur... dan moet Herakles deze wedstrijd gewoon zien te winnen. Dat zie je alleen wel vaker bij... Wat kleinere ploeg op bezoek bij een ploeg uit de top 3. Dat ze het dan toch niet af weten te maken. En dat lijkt Herakles ook te overkomen. Hier komt Berghuis aan de rechterkant voor Feyenoord. Inspelen op Jurgensen. Hij naar Elamadi. Elamadi verspilt de bal. Ja, nee, toch wel. Want hij maakt een overtreding. En dus sluit Ed Janssen het nadeel van de aanvoerder van Feyenoord. Neemt Herakles de vrije trap snel. Althans dat de bedoeling. Maar Dries Wuitens ligt nog op de grond. En daardoor moet er even gekeken worden naar hoe het met hem gaat. Nou, die staat wel weer. En dan mag rakers die vrije trap. Uiteindelijk toch nemen. 28 minuten nog. De goal. De enige goal tot nu toe in deze wedstrijd in Rotterdam. Komt Van de Man die hier binnen werd gehaald als verlosser. En dat is hij voorlopig ook wel een beetje op deze zondagmiddag. Robin van Persie met de 1-0 dus voor Feyenoord. Verder begon goed tegen Dimitrov in Ahoy Jan Roels. Ja, je kunt ook zeggen dat Dimitrov goed begon tegen Federer. Want hij heeft opnieuw zijn service game overtuigend binnengehaald. Hoor. De Bulgaar met goed tennis. Heel snel op de benen. Neemt de ballen snel. Probeert nu een service van Federer snel te nemen. Die hij weer in zijn lichaam krijgt. Federer nu op 30-0 in zijn eigen service game. 2-1 dus voor Dimitrov. En die service, Federer had dat al aangekondigd... zal doorslaggevend geen, een van de belangrijke aspecten zijn in deze wedstrijd. Dat is het altijd, maar zeker tegen Dimitrov. Nu Federer na het net neemt die volley fantastisch. Snijdt die volley als het ware. Bal komt laag bij de backhand en Dimitrov mist... Dus 40-0 voor Federer bij die 2-1 achterstand tegen Dimitrov. Maar nog geen service breaks. Dimitrov die eh, eigenlijk in zijn carrière het altijd lastig heeft gehad... tegen top-10 spelers, tegen top-5 spelers. Staat 10-1 achter onderlinge duels tegen Nadal. 8-3 tegen Murray. 6-1 tegen Djokovic. En 6-0 dus tegen Roger Federer. Federer hier weer met een mooie cross. Dimitrov kan er niet bij... En de game is binnen. 2-2 dus in deze finale. Hoogstaand tennis, maar nog geen breaks. FC Twente Sparta, Andy... Vrije trap. Twente. Meter of twee buiten het Ligt de bal maar her achter de bal. En die... Oh, oh, oh. Jonge, jonge, jongen jongen jonge. Je kunt zo goed voetballen. En waarom verstop je dat zo? Want hij neemt een vrije trap. En schiet hem werkelijk meters over. En naast het doel van keeper Hoed. Het staat 1-0 voor Sparta. Wissel aan de kant bij FC Twente. Erin gaat komen Michael Maria. Een verdediger. En eruit gaat een andere verdediger. En het publiek vindt dat niet leuk. Want uh, het is uh, Christian Kuevas die naar de Kant gaat. En Michael Maria gaat gewoon links back spelen. Ja, ik snap het ook niet helemaal. Want hij heeft dus een aanvaller eruit gehaald voor een middenvelder. Uh, met uh, Tiga de die eruit ging en uh, Holla die erbij kwam. En Sparta staat met 1-0 voor. Dus uh, ja, het publiek begint nu te roepen. Alles of niets. Olé, olé, olé. Maar ja, dan moet er wel uh, gescoord gaan worden. En dat is zo lastig voor FC Twente. In dit jaar, 2018, pas twee doelpunten uh, gemaakt. Eén punt gehaald. En nu uh, balbezit voor Sparta. Floranus met de voorzet Richting Kramer de lucht in. Maar keeper Drommel, die uh, inderdaad niet echt lekker zat bij die goal van Sparta. De goal van Fred Friday. Dat is nog altijd het verschil tussen Twente en Sparta. Want Sparta leidt met 1-0. Feyenoord Heracles. Nog even kort voor vieren m'a 66e minuut, 1-0 voor Feyenoord en is toch een beetje van slag na de goal van Van Persie. Komt wat minder in spel voor en Feyenoord tankt daar wel natuurlijk vertrouwen uit. Berghuis met de bal naar Nieuwkoop, even terug aan de rechterkant van het veld. Elamari helemaal terug, zelfs naar Van Beek in de middencirkel. En hij dan naar links naar Van der Heijden en via Van der Heijden gaat het naar Dix. Dat had ook een stuk sneller gekund. Dit duurt allemaal weer wat lang bij Feyenoord. Van der Heijden krijgt de bal terug. Misverstand dan met Dix, die moet rennen om hem binnen te houden. Dat doet hij goed en dan gaat hij lopen met de bal. Kevin Dix komt eigenlijk nog heel ver. Paas op Jurgensen is dan weer slecht en zo schiet de bal door in de handen van Castro. Kan hier nog iets? Dat is de grote vraag. De ploeg die voor de laatste een uitwedstrijd won in de Eredivisie... in april 2017, dat is al even geleden. Deze twee ploegen speelden al in de beker ook eerder tegen elkaar dit seizoen. Toen werd het 3-1 voor Feyenoord. En uh, vorig seizoen in de competitie werd het ook 3-1 voor Feyenoord... op die 14e mei van vorig jaar toen Feyenoord hier de landstitel vierde in de Kuip. Ja, die landstitel die is nu heel ver weg, want de achterstand op PSV is natuurlijk immens. Het gaat nu vooral om de beker en om de... Derde plaats als Feyenoord daar nog in de buurt kan komen van AZ tenminste. Van Beek nu krijgt de bal niet bij El Montero neemt over voor Heracles en via Peterson bijna weer Montero. Alleen dan krijgt Feyenoord wel een voetje achter die bal via Van Beek en Van Beek gaat dan naar Jones en zo speelt Feyenoord achterin de bal even rond dus worden ze wel de druk gezet nu en moet naar opschieten om die bal weg te schieten dat lukt hem naar Berghuis. Berghuis met een simpele voetbeweging naar Van Persie nou, die wacht iets te lang dan komt Prupper binnenstappen Robin Prupper moet Van Persie de achtervolging inzetten Prupper krijgt de bal bij Kuwas Kuwas gaat langs Dix oh dat ging wel heel makkelijk Kuwas nog steeds voorzet is dan minder en dan raakt hij de bal ook nog eens denk ik op zijn hand ja dat gebaart de grensrechter ook en dus fluit Ed Jansen voor een vrije trap in het voordeel van Hiraeus dat ook voor het eerst in deze wedstrijd Gaat wisselen. Daar gaat naar de kant Peter van Ooyen. En dan verwacht ik toch de rentrée van uh, Niemeyer. Nee, het is Mohamed Osman die in de ploeg gaat komen. Mo Osman dus in de ploeg voor Peter van Ooyen. 1-0 voor Feyenoord. Vooropig in de 68 e minuut tegen Iraklas. Heel kort nog even naar Jan Rols bij tennis. Ja, breek voor Federer. Toch wel verrassend matige servicebeurt van Krikor Dimitrov. Miste een lage volley serverde die bal achter de baseline En zo heeft Federer zijn breek te pakken in de eerste set. Staat met 3-2 voor. Feyenoord, Heracles 1-0, e, Twente, Sparta 0-1. Zometeen het vervolg met een kwart voor vijf Pek tegen Ajax. Graag tot zo na vieren. NOS, Radio 1. In Amerika is het net alsof schietpartijen er inmiddels gewoon bij horen. Maar zeg eens eerlijk, keek u er nog van op? Elke werkdag. Radio 1 Vandaag. Alweer oh, een schietincident, denk je, als je dat op het nieuws ziet. Hoeveel doden zouden er deze keer zijn? Maakt dat in de Verenigde Staten u nog indruk? Uh, nee, vrees van niet. Radio 1 Vandaag. Als je positief bent, kan je heel veel faken... om je lichaam te laten denken dat het goed is. Geldt het ook voor mij? Ik kan redelijk schaatsen... maar kan ik ook een hele goede duizend meter rijden... als ik maar heel erg positief blijf denken? Met Suzanne Bos. Man. Ja, en je hebt nog vier jaar opgetreden voor de volgende Olympische Spelen. Radio 1 vandaag. Elke werkdag vanaf 2 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Auto! Alles wat verhandelbaar is, wordt hier gemaakt. Zelfs.